Mark Hokke met het NOS Journaal. De nationale politie heeft jarenlang de uitgaven van de Centrale Ondernemingsraad niet gecontroleerd. De top had het te druk met de reorganisatie van de politie. Daardoor kon oud-ondernemingsraadvoorzitter T. tussen 2013 en 2016 tienduizenden euro's uitgeven aan etentjes en feesten. Het zou staan in een intern politierapport dat dinsdag wordt gepresenteerd. De politie staat op het punt T. te ontslaan. Op giro 5125 is in twee dagen 850.000 euro binnengekomen voor noodhulp aan de eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius na de orkaan Irma. Het Kruis zegt heel dankbaar te zijn voor de donaties. Veel mensen benaderen de hulporganisatie omdat ze zelf inzamelingsacties willen houden. Het Kruis roept op om geen spullen in te zamelen, maar geld. Minister Dijsselbloem van Financiën vindt dat de formatie veel te lang duurt. Dat er een half jaar na de verkiezingen nog geen nieuw kabinet is... noemt hij in toenemende mate problematisch... en hij wil daar zijn chagrijn over uiten, zei hij. Dijsselbloem vindt dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie... hun onderhandelingen snel moeten afronden. In Parijs heeft de politie 130 verwaarloosde katten gevonden... in een klein appartement. De politie kwam af op een melding van een buurtbewoner... die zag dat een vrouw in de woning een kitten... hardhandig van de vensterbank sloeg... De vrouw van 60 is in een psychiatrische inrichting opgenomen... en een plaatselijke stichting heeft zich ontfermd over de 130 ondervoede katten. De Universiteit van Amsterdam heeft nog nooit gehoord van een man die in Ghana claimt... alle records te hebben gebroken met zijn promotie op de UvA. De Ghanese zegt dat hij na zijn promotie in de financiële economie wel vijf ereprijzen kreeg... onder meer voor beste mannelijke promovendus. Hij zou ook een baan als hoofdeconoom bij de Wereldbank in Macedonië aangeboden hebben gekregen...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 In de Randstad is het bijzonder druk. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd. Onder andere staat er een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen Everdingen en Zaltbommel, 14 kilometer en ruim een half uur oponthoud. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Zoete dijk een 40 minuten vertraging door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Op de A10 is zojuist een ongeluk gebeurd van Watergasmeer naar Knoopenten Nieuwe Meer bij Oud-Zuid. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is nu nog een kwartier, maar die zal wel wat aangroeien. Op de A15 van Rotterdam naar Goorkum, 20 kilometer file tussen Knopenten Ridderkerk en Goorkum. De vertraging is 40 minuten. Er zijn drie rijstroken dicht op de A16 van Breda naar Rotterdam. Eh, bij Hendrik Ido Ambacht, daar is namelijk iemand onwel geworden en dat leidt tot drie kwartier verdraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Gisteren was even een, een, een, een rare dag. Een dipdag. Een dipdag, ja. Hans ja. op vakantie en ik in een dip. Dus ja, we weet. hebben elkaar even gemist. Maar we zijn er hier. En jullie twee dag. man zetten gewoon. Ja, twee man. Oh, ja. we missen Hansen. He. Je hebt je laten opereren. Ja, ik doe gewoon. Uh, ik sta voor Hansen in Dus ik sta met mijn mannetje. Dus ik in nou in één ook staan op pisse, dat is Nee, je bent uh, homo Ja. Ja, top. Cool. goed ja, maar. maar. Goed, Wat een lekker begin is dit, het draait door, hè? Ja. ja. Hé, <laughs> hey, uh, wat gaan we doen vandaag? Heel, heel, heel veel. Oké, okay, laten we ja. daarbij? Ja, precies. We, we blijf luisteren en uh, het wijst zich vanzelf. Okay. Verdalend deze vrijdag, vind je Ja, het zeikt nogal naar beneden, zoals ze dat zo mooi kunnen zeggen. Ja. Ja, ja, als het niet mooi zeggen, dan zeggen ze het ook zo ongeveer. <laughs> ja. maar het is allemaal wat je, wat je wil. Zeg, ja. heb, je, heb je het al gehoord van die vent die bij de dokter kwam? Die dokter zegt, ik, ik heb niet zo goed nieuws. Oh, en? Wat oh. nee. dan? Nou, ja, je hebt niet zo gek lang meer te leven. Ik denk nog een maandje, anderhalf. Ja. Oh, zit die vent... En nu, wat moet ik nou doen? Nou, zit die dokter. Ik, uh, ik adviseer om uh, drie keer in de week een modderbad te nemen. Modderbad, helpt het dan? Nee, zit die dokter, maar je kan vast bijna in de grond. Ach, godver. <laughs> <Do> <laughs> Goed. Nou, hier kan ik geen serieus nieuws achteraan. Dus uh, doe maar eerst een plaatje en dan gaan we okay. even wat serieus dingen doen. Let's take a chance. is really greener Warm, wet and wild There must be something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 Zoals ik al zei, we gaan even over naar het serieuze. nieuws serieus? nu. Oh. Ja. Um, in Haarlem was eergisteren een uh, motorrijder tegen een bushokje aangereden. <tiek> het slachtoffer reed op de Groningenlaan en moest rond half acht s avonds uitwijken voor een auto die vanaf de Frieslandlaan de Groningenlaan opdraaide. De motorrijder raakte erbij een hoge stoeprand, vloog over het stuur van zijn motor en kwam tegen het bushokje aan. De motorrijder werd op straat gereanimeerd en is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Een woordvoerder van de politie kon toen nog niets zeggen over zijn toestand. Maar de politie meldde gisteren dat hij in, helaas op straat al was overleden. De 29-jarige bestuurder van de auto is verhoord. Maar daarna is hij weer naar huis gestuurd. De politie stelt nog een onderzoek in naar het ongeluk. Wel prettig hoor als je daarbij betrokken bent. Hm? Ja, wezenlijk. Ja. ja, het is sowieso uh, um, uh, net zoals die man op het circuit... Dat vond ik ook zo naar om te lezen. Ja, ja. Die is ook overleden, meneer Ferrer. Dus, ja. Um, ja. Hm. Vervelend. Ja, zoals ja. het crematorium zegt, van, laat je niet kisten. Bij ons komt alles in kan en kruiken. Ja, zoiets. Van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Ja, right. Ik schrik me altijd zoveel met die jingles. Hoezo? Ja, geen idee. Ik verwacht ze nog steeds niet. Een andere manier. Als ik ze niet draai, dan komt Albert-Jan hier weer briesend naar binnen. Ja, daar schrik ik dan waarschijnlijk nog ja. harder van. Maar, ja, ja, maar nee, ook ik... als hij niet briesend naar binnen <laughs> stapt, dan schrik je van Albert-Jan. Maar dat is weer wat anders. Oh, sorry, ja, jee. Um, um, we gaan nog even over naar het nieuws. Gisteravond was het uh, nogal een klerenklap in Haarlem geweest, hè? Had je dat nog uh, meegekregen? Ja, er was ergens iets in een woning. Ja, zo, klopt. Bij een woning aan de Edward Jennerstraat in Haarlem is gisteravond iets ontploft. Een 40-jarige vrouw en twee kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De explosie vond gisteravond rond half twaalf plaats... en volgens omstanders klonk er een luide knal... waarna de ramen aan de voorkant van het appartement sprongen. Een moeder en twee kinderen waren op dat moment in de woning aanwezig. Volgens de omstanders raakte alleen de vrouw gewond... en haar kinderen zouden alleen ter controle naar het ziekenhuis gebracht zijn. De politie sluit niet uit dat de explosie is ontstaan door vuurwerk... De recherche heeft tot diep in de nacht onderzoek bij de woning gedaan. En er hoefde geen andere woningen ontruimd te worden. Maar ze waren er niet heel erg gerust op hoor, de buren. Nee, die snap ik. Nee. Maar, uh... Wat eten jullie vanavond? Stampot? Boem. Ja, dat gedrocht zit er ook nog ergens achter. Ja. Die komt straks pas. Ja. Maar goed, het zijn je gebeuren. dat je, <laughs> ja. Gewoon gezellig aan tafel zit Ja, Boem. Boem. Nou ja, oh. aan tafel, half twaalf s'nachts. Ja, weet ik veel waar ze zitten. Met twee kinderen toch in bed, joh. Moderne ouders. School is weer begonnen. Ze zeggen vier keer nee, en de derde keer, of de vijfde keer is ja, blijf maar op. Ja, toch? Het zijn niet allemaal. Nee, nee doen we niet. We hebben al zo'n aardig vrienden. Ja. I see love that money just can't buy. Boyerobussen. Ja, dat was de Boyerobussen. Boyerobussen. Echt waar? Heus. Ja. Heus. Nou, vertel maar een nieuwtje. Ja, nou ja, ah, nee, die is vind ik is niet ook. echt. Maar um, de, ik had het er net al even over. De Fransman David Ferrer. Die is zaterdag op het circuit crashte. Het, um, is overleden. Dat viel te lezen op de website van de Internationale Autosportfederatie, de FIA. Ferrer lag na een zware crash in toestand in het ziekenhuis. Daar is hij helaas aan zijn verwondingen overleden. De Ootsportfederatie wenst de familie van de Fransman... heel veel sterkte met dit verlies. Nou, wij uiteraard ook. Ja. Dus, uh, het, het was vreselijk. Ik heb een filmpje gezien van mensen die daar dus echt bovenop stonden... en die dat toevallig dus ook gefilmd hebben. En um, ja, In de laatste bocht raakte die om... Uh, ja, nog voor, voor ons in ieder geval een vage reden van de baan... En reed ja. echt tegen het begin van zo'n betonnen muur aan. Ja, dus ook oh, even waar een van de waar nog zo'n ding staat. Hè, zo betonnen yeah, muur. Ja, precies. Nou, hij heeft hem gevonden. Ja, ja. Priest. Ja. triest. Ja, want Heel dat is, uh, ja. En dat, dat verloopt ook niet vanaf de grond langzaam glooiend omhoog, maar gewoon... Ja, bonk. Ja, bonk en klaar. Volgens mij, ja, ik Eetje. weet het niet zeker, maar volgens mij is het nog een restantje van oud uh, van, uh, Zeer. Zeg maar. van, uh, van het oude squi. Ja. ja. Ja, geen idee. Ja, dat ook dat niet, weet ik dan dus niet. Ik roep maar wat, maar... Het ziet er ja, zo raar vreselijk. uit in ieder geval, ja. in die hoek. Ja, heel naar. Maar goed, het is normaal niet een hoek waar uh, Jan en Allemand de bocht... Nee, op, dus, uh, nee, precies. Maar ja, geen idee wat het, het kan dus altijd gebeuren. Maar ja, ja. Je, je weet ook niet, hè, het was echt uh, de, de oude auto's waar ze in reden. De historische carampereer. Dus wie weet, was er iets danig met die auto mis? Het zou ook zomaar gekund hebben. Geen idee. Nee, precies. Um, Blijft gissen. Maar ja. Um, ja. hoe dan ook, bedoel, FIFA, heel via. zwaar. FIFA. De via, via. Doet onderzoek. Ja, het onderzoek. Het staat maar één letter hoor, FIFA via.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 De, de column, column van de week. van Marco Termes. Gelukkig wij. Ik mag aannemen dat u mijn columns niet alleen maar leest als bron van lol, spot of triviaal optimistisch geneuzel. Daar heeft u andere media en laxeermiddelen voor. Als de mens oprecht iets wil, dan is het een, uh, dan is het een ander de schuld geven uh, van zijn falen. Deze karaktertrek heeft door de geschiedenis onnoemelijk veel leed... onder bevolkingsgroepen veroorzaakt. De mens ontkent zijn schuldvraag rap en zonder scrupules. Alle Nederlanders hebben het in het verzet gezeten, toch? Het is maar een voorbeeld. Waarom moeten we bewaakzaam blijven? Het is gebeurd en daarom kan het weer gebeuren, houd ik u een beroemd citaat voor. En Google gerust. Een leven op zoek naar grenzen en kernen van vrijheid... Tolerantie en waarheid is geen cynicure. Die zoektocht gaat vaak niet samen met soepel gelukkig leven. Het begrip vrijheid staat, net als waarheid en tolerantie, open voor interpretatie. Wat kan wel en wat kan niet? Wanneer moet je ingrijpen? Uw waarheid hoeft niet het mijne te zijn. Dit recht op verschil van, inhoud, van inzicht houden we in Nederland overeind via tolerantie. En gelukkig maar... Vrede handhaaf of bereik je niet door mensen tegen elkaar op te zetten en nog om met alle middelen overal je gelijk te halen. Daarom mag je hier discussiëren. Hoewel discussies ni vaak niet meer zijn dan een uitwisseling van standpunten zonder de intentie nader tot elkaar te komen. Ja, je hebt een vrijheid van meningsuiting. Dit is zelfs grondwettelijk vastgelegd. Echter, je mag dit recht niet misbruik maken. We hebben ook zoiets als sociaal-wetenschappelijke hygiëne. Ja, je mag, van mij, in een groep zingen, door de straten lopen. Ja, je mag breinloos Thierry Baudet skanderen... maar niet het Horst zingen. Nee, je mag geen dingen stuk maken. En nee, je mag geen vrouwen lastigvallen. Nee, het maakt mij geen reet uit of je een jasje-dasje draagt... of een voetbalshirtje, Of je uit de sloppenwijken van Wassenaar naar hier komt voor je ontgroening... Of je komt naar Zandvoort met je matties om heldhaftig sletje te sissen tegen tienermeisjes. Ik ben helemaal voor tolerantie en vrijheid. Of je moet misbruik willen maken van tolerantie en vrijheid. Dan moet je grote verworvenheden met alle middelen beschermen. En, dames en heren, de waarheid ligt niet in het midden. Aldus Marco Termes. Ja, en um, als toevoeging met... Uh... Wessellied. wessellied is het uh, partijlied van de NSDAP. Ja, we hadden Althans vanmiddag het even mars, de het Marslied? Bestocht, ja. Ja. Ja. is verboden in Duitsland en uh, Oostenrijk om in wat voor een vorm dan ook uh, openbaar te worden uh, gedraaid, gezongen, gedraaid, gezongen, gescandeerd. Ja, gezongen. ja precies. We daar niks mee. Ja. Um, ja. Uh, ik ben het met Marco eens uh, Ja, Heens. dat is een mooie. Ja. ja. Ja, je krijgt het af en toe bijna niet je trots uit, maar af en toe... Ah, nee, ik vind hem wijs <laughs> mooi schrijven. Dat ja, is, uh, maar dat zeg nee. ik niet, hè? Nee, nee, nee. Maar, ja, dat is mijn mening, ik hou er wel van. Ja. Ja. ja, ja, ja, precies. We gaan muziek doen, hè? Ja, hè, lekker. Zal ik deze doen? Ja, doe eens. Zal ik het niet? doen? Hoe zal ik het niet doen? Hou je mooi. Oh, I never meant to be so bad to you. <laughs> One thing I said that I would never do. But we'll the smile right from our face Do you remember when we used to dance? And it didn't arose from circumstance One thing led to another, we were young And we would scream together songs unsung Tune yourself with bigger things You'll catch a pull and ride the dragon's wings Cause it's the heat of the moment The heat of the moment Asia, heel populair in het land van Urk. Het land van Urk, ja. ja. het land van Urk. Ja, het is wel een land op zich. Hè? Ja, echt wel. Ja, um, had jij nog uh, meegekregen, uh, de supporter van Schoon, hè? die heeft toch die uh, uh, dat, uh, verkiezing gehouden voor het schoonste ja. strand. Ja, ja. Weet jij wie er gewonnen heeft? Uh, Heemskerk. Ja, Heemskerk. Ja. Het strand van Heemskerk is inderdaad gekozen tot het schoonste strand van de provincie. Dat is gistermiddag bekendgemaakt in het kader van een online verkiezing van supporter van schoon.nl. Landelijk is het strand van Oostkapelle gekozen tot winnaar. Daarmee heeft de Zeeuwse de plaats van de gouden medaille van vorig jaar geëvenaard. Ook in de jaren ervoor werden de stranden van de Zeeuwse badplaatsen als beste beoordeeld. Be be het gaat lekker vandaag, hè? Pff, ik, blijf ik zeg helemaal ja, niks, maar uh, je moet iets nee. minder drinken en dan... Uh... Nog minder, dan droog ja. ik uit. Nee. nee. Oh, je hebt het over drank, ja. wat ik helemaal niet drink. Jawel. Minder dan nul is minder. Spuit hè? is ook verkeerd. Ja. Vorig jaar stemde een recordaantal van 18.000 mensen op hun favoriete schoonste strand. Dus ja. Heemerskerk is en van de Zeeuze provincie. Dat die Zeeuwse stranden zou schoon zijn. Ja, dus er is, komt geen kip. Precies, er komt geen hond. Ja, dat, dat was ook het eerste wat bij mij ja. opkwam. Zo Ja, hallo. Er zijn maar een paar stranden die druk zijn in, uh, in Zeeland. Dus, maar goed. Ah, ja. en voor de rest uh, en, um, dan is het woord strand nog een vraagteken, hè? Want als je in uh, Oostkapelle die heeft toch gewoon een strand ook, of niet? Oostkapelle Oost volgens mij wel, ja. ja. Maar uh, die zoek bijvoorbeeld vlak bij Vlissingen, nee, okay, dat is eigenlijk hè? de Westerschelde. Ja. Dus dat mag je daar geen strand aan zee noemen, Het is een strand en een riviertje. <laughs> ja, oké. Okay. Nou, ja, dat vraag ik me bijna elke dag af. Ja, ja, alsof je daarop zit te wachten om ja. beroemd te worden. Oh man, je hebt geen idee. Oh, dan heb je wel een paar afslagen gemist hoor. Een paar? Ja. ja. Netjes hè, bij mij. Ja, je bent lief ja. bij mij. Van Zandvoort, Zandvoort. op 106,9. Ja, er zijn nog veel meer vervelende dingen gebeurd afgelopen week. Ja. Um, tegen de 46-jarige man die er verdacht wordt de 23-jarige Tom uit Elsmeer te hebben doodgereden, is een strafgeëist van 30 maanden cel. Het OM vindt dat een man ook onvoorwaardelijk rijontzegging van 5 jaar moet krijgen. Tom en zijn nichtje, toen 18, werden in 2015 aangereden door de automobilist nadat ze met de fiets wegreden van de Aalsmeerse feestweek. Tom overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Zijn nichtje raakte zwaar gewond. De bestuurder van de auto had destijds, had desbetreffende nacht te veel gedronken. Hij reed daarnaast ook te hard. Volgens de officier valt de verdachte veel te verwijten. Met uw handelen heeft u een jong leven weggenomen en een ander jong leven zwaar verwond. Dus bij de strafeis is rekening gehouden met het feit dat de verdachte eerder boetes heeft gehad voor te snel rijden en rijden onder invloed. In emotionele verklaringen vertelde de nabestaanden van Tom vanmorgen hoe ze het ongeluk hun leven nog altijd beïnvloed. Ze lieten ook hun boosheid naar de verdachte toezien. Ik vraag me vaak af, wat is jouw verhaal toen je met te veel drank op in de auto stapte, zei de moeder van Tom. Ik zou er alles voor doen om Tom nog één keer te kunnen zien... ook al is het maar in mijn dromen. Het nichtje van Tom, dat zwaar gewond raakte bij het ongeluk... kwam ook aan het woord. Ze vertelde... Het idee dat je stond toe te kijken... terwijl ik het uitschreeuwde van de pijn. Vreselijk, je stond erbij en je keek er naar. Ook de verdachte las een korte verklaring van voor aan de nabestaande: Hij heeft zijn spijt betuigd. Ik wil jullie zoveel zeggen... De film is niet meer terug te spoelen. Hoe stom heb ik kunnen zijn om de deur uit te stappen. Ik kan niet geloven dat ik Tom uit het leven heb gerukt. Na de strafeis komt ook de advocaat van de verdachte met een pleidooi. Ze zegt dat haar cliënt verantwoordelijk is voor wat er is gebeurd... en dat hij die verantwoordelijkheid ook, op, ook neemt. De advocaat wil vrijspraak op verdenking van roekeloosheid... omdat het moeilijk aan te tonen is... Daarnaast wijst de advocaat erop dat de man al ruim zeven maanden heeft vastgezeten in voorarrest. De rechtbank zal over ruim drie weken een uitspraak doen. Zo vrijspraak van roekeloos. Ja, ik Als je kan. met je dronken reed in een auto stapt, ben je gewoon ja, ontzettend roekeloos. Ik vind het ook eng, dat soort maar goed, dingen. Moet nog even muziekje doen, voordat ik me helemaal op ga ja, binden. En dan moet ik ook aflopen. Zoveel lopen, mogelijk op de vlakte. Ja, ja. Hè? Vlakte? Ja, dat proberen we in ieder geval. Langs Bergendal klinkt hoorngesaal. Ja, ja. Niet persoonlijk op, bad boy. We hebben ook nog leuk nieuws in de, ja, de regio. Absoluut, want op Instagram... dat is natuurlijk uh, uh, de uh, site, zullen we dat maar eventjes plat zeggen. Um, daar is een, een Haarlemse Eva-Claire Marseille. Zij is piloot op een Boeing 737... en zij is echt mega veel volgers. Um, voor een droom moet je soms heel veel over hebben, vertelt ze. Uh, ze verhuisde er zelfs voor naar Barcelona... en vanuit daar vliegt ze op dit moment nog voor een prijsvechter. Binnenkort gaat het veranderen nu ze is aangenomen bij het Aziatische airline Cathay Pacific. Daar gaat Eva de Queen of the Skies vliegen, de Boeing 747. En ze verhuilt de passagiers dan voor vracht en ook al moet ze dan naar Hongkong verhuizen. Uh, ze neemt tijdens haar werk continu hele mooie foto's en die plaatst ze dan op Instagram. En ze heeft op het moment meer dan 74.000 volgers en dat groeit met de dag. Uh, ze hoopt dat haar foto's jonge vrouwen inspireert... om ook de stap te nemen om piloot te worden. Zelf had ze eerst het plan om journalist te worden. Maar ze gooide het roer om en ze heeft de pilootopleiding gedaan... voor de Nederlandse luchtvaartschool, de NLS. En voor dat werk vlieg je de hele wereld over. En ja, het is geweldig. Het is geen vakantie. Maar dat maakt de wereld wel een stukje kleiner. Um, soms dan hoort ze op de luchthaven wel eens mensen... zo heel zachtjes zeggen, oh, dat is een airhost of een stewardess... Terwijl ze in haar uniform loopt. En de mensen hebben dan geen idee wat al die strepen betekenen. Ja, het zal haar aan de kont roesten, zal ik maar zeggen. Um, het interesseert er niks. Ze heeft het ontzettend naar de zin. en uh, ja voor, voor, Voorlopig schiet ze hele mooie foto's vanuit de cockpit. Dus, uh, ja, leuk. Ja. ja op Instagram. Als je de NLS wil doen, dan moet je volgens mij nou wel even flink doorsparen. Het is een dure opleiding. <laughs> maar goed, Eva Claire Marseille dus. Ja, oké. Okay. Ja, dat ja. was het. Ja, dat nou. kon nu even, ja. ja. Dan, uh. Echt niet. Haha. <laughs> Baby, let me be. Because you don't care. Well, please set me free.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 Of niet altijd weer ZF. Ja. Oh, je moet gapen. Ja, de microfoon verdwijnt er bijna één man. <laughs> ja, het figuurlijk heb ik nu zo'n grote bek, maar letterlijk. Ja, nou, figuurlijk <laughs> ook hoor. Net het is nee. bimblaar. Ik ben zo lief. Het uh, is een stuk schuim dat er een beetje vast zit. Ja, dat is letterlijk. Nee, hij is figuurlijk ook. Nee, joh. nee, zo ben ik helemaal niet. Um, uh, het is trouwens wel een zootje overal op de weg. Hè? Want op de A9 richting Beverwijk is er een, uh, uh, iemand onwel geworden. Hè? Dat was net al ja. in de verkeersinformatie. En nu is er op de camera obscure weg, op de A200 is dat. Um, als je richting de polder gaat, op de ja. snelweg... dan uh, staat daar een auto in de berm En um, het loopt behoorlijk vast vanaf de A9 Rotterdamplein. Uh, houd daar rekening met extra verdraging. Ah, oké. Okay. Ja, Jij had drukker. nog iets over een vrachtwagen tegen een boom? <laughs> ja, ja, vanmorgen om kwart voor negen um, raakte een chauffeur om onbekende redenen van de weg af en botste met zijn auto tegen een boom. Het ongeluk waren geen andere auto's betrokken. De vrachtwagenchauffeur is naar het ziekenhuis gebracht en de politieonderzoek nog goed hoe het ongeluk gebeurd is. De chauffeur heeft naast de boom ook een lantaarnpaal geraakt. De gemeente gaat ervoor zorgen dat het paal wordt opgeruimd en wordt vervangen. Maar het is een... Oh, hij heeft een flinke klappen gemaakt hoor. Als ik zo die foto's bekijk. Ja, ik, ik, ik heb het al vaker gezegd en ik blijf het zeggen. Worteltjes. <lacht> worteltjes, echt goed voor je ogen. Ja, want je ziet je nooit een konijn met hele... een brilletje. Hè? Nee, precies. Ja. Ook dat. Maar het is ontzettend goed voor je ogen. Ja. En op de deur scheelt het ook. Geld. Ook nog. Je hebt niet een brilletje nodig. Ja. Ja, dat. ja en je vrachtwagen gaat er niet kapot van. Dat wil ik dan weer niet zeggen. Dat weet je nooit. Er kunnen ook mechanische dingen stuk gaan. <laughs> ja, die tegen een boom aan. Nee. Nee. We Draaien we nog wat? Ja. ja. We zitten hier in de laatste zes minuutjes al. Ja, het gaat weer snel, Ja.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 Her in her eyes. You think you're gonna break up? Then she says she wants to make up.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 weer bijna tijd, hè? Ja, oh. ja absoluut. Um, dus um, we gaan elkaar weer horen naar Reclame Nieuws Reclame. Ja, met kleine toetje en uh, de stampot de hele, en uh, het weer. Met Ontzettend met veel nog. Ja. Tot hmm. straks allemaal. Ja, we gaan hier een klein stukje van draaien en naar de Reclame ja, doen we. Nieuws Reclame. Doen we gewoon nog een keer. Doen we gewoon nog een keer.